Korting op Beko-wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app. Wijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekzeel. Centraal Beheer met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijdt mijn autoboter los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht hem een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer.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 Zes skiers die vastzaten op een berg in Californië zijn gered. Ze werden gisteren overvallen door een lawine tijdens een zware storm. Reddingswerkers wisten waar de skiers zaten, maar ze konden er niet bij komen. Het is nog steeds erg slecht weer op de bergen. Naar negen vermiste skiers wordt nog gezocht. En misschien niet erg lekker nieuws als je nog aan het eten bent... maar je kunt nu heel makkelijk uitzoeken hoeveel scheet je laat op een dag. Amerikaanse wetenschappers hebben slim ondergoed ontwikkeld... die bijhoudt wanneer er gassen vrijkomen. Proefpersonen droeg het ondergoed al en daaruit blijkt... dat een gezonde volwassene gemiddeld 32 keer per dag een scheetje laat. De een vier keer en de ander bijna 60. Er zit wel flink verschil in dus. En met de scheet onder broek hopen onderzoekers meer te leren... over de spijsvertering en hoe darmen reageren op eten. Hij is niet te koop, het is nu alleen nog eh, voor onderzoek. Het weer dan nog, het is zonnig en droog bij 2 tot 5 graden. En er waait een koude oostenwind. Vanavond meer bewolking. Vannacht kan het in het zuiden gaan sneeuwen. En morgen ook regionaal kans op sneeuw bij 0 tot 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Lekker. Oké, okay, daar even kijken naar de weg. van alles mee. Het is een beetje druk op de A1. Voor de Duitse grens 5 minuten. Door die bekende grenscontrole via de A12 heb je 12 minuten. En de A2 eindhoven maastricht bij Eindhoven tussen Watendorp en de 7 minuten komt door een pechgeval. Dan de controles langs de A1, Deventer-Hengelo, 125.6. A9, Alkmaar-Haarlem, 47.0. A15, naar rotterdam 47.3. A28, Assen-Hogeveen, 157. 7. En de A58 nog Tilburg-Breda, 57.5. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk.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 Het gaat eigenlijk wel lekker. Ik met jou ook. Chris Cross Amsterdam nu. Light the pyro, you light the match to watch. en vloed. 5 3, 8 werkdag. Ja, en hij is erbij hè op het feest van het jaar, Vijfjacht Koningsdag in Breda. En weet je wie daar da ook komt? Ik weet niet of je dat programma kijkt Wintervol Liefde... dat nu op tv is weer. En misschien krijg je dat programma weer in Nederlandse singles... die in het uh, buitenland wonen op zoek gaan naar de liefde. In dit seizoen is een uh, André te zien. André woont uh, met zijn ouders in Andorra. Daar is hij, een van de singles. En hij, uh, hij heeft het uh, met zijn dates op een gegeven moment... over festivals in dat programma. En zij vraagt aan hem, ga je wel eens naar een festival? En hij gaat dus maar naar... Eén festival per jaar, één feestje en dat is ons vijfjaarfeestje in Breda. Luister, wie zegt hij dat? Nou, ik ga altijd nou maar naar één uh, festival, vijf, drie jaar in, uh, Breda. Ja, mogelijk zijn. Maar dan ga ik toevallig met jij heen. Ik ook. Ja, zo leuk, Ja, je komt ze gewoon tegen tijdens vijfjaar zag. Ja, je moet er dus ook bij zijn. Hij heeft al kaarten gehaald via vijfjaar.nl, dat zou ik ook even doen als ik jou was. What is love, baby? Dat is als Die on this hill bij jou. 5, 3, 8. Alesso, kom eraan. zo met deze win. En dit is Fink. Blow me one last kiss. en oh. het je aan je dagelijkse stappen komt. Alessio en Nate Smitten, I like it. De 538 Beroepenjacht. Kom meteen, nieuwe ronde van de 538 Beroepenjacht. Jij gaat als kandidaat proberen het beroep van de mystery medewerker te raden. Je mag aan die mystery medewerker eerst drie vragen stellen... en daarna een poging doen om het beroep te raden. En daarmee dus het geld dat in de pot zit te winnen. 200 euro zit erin. En het beroep dat je moet raden... Ja, er zit een cryptische omschrijving bij. Dat is deze... Ik. Ik begin bij luisteren. Ik begin bij luisteren. Nog niet gelukt om te raden bij Dennis vanochtend? Mocht je nou willen weten wat is er dan gevraagd aan die mystery medewerker? Check dat even via 5 jachtnl En uh, geef je af als kandidaat. Dat doe je nu in de 5 jacht app. Wil je kandidaat zijn? Wil je 200 euro winnen? Geef je af aan. Uh, geef je via de 5 jacht app. Dan uh, speel je zo mee. Zorg dat je goed bent voorbereid. Hey. Zoek je zonnebril. Hey. Fix je vrije dagen. Hey. Wel je beste vriend of vriendin. Van deze weken... ...zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw ja, zomervakantie voor twee. pizza, Kreta, Mallorca, Portugal... ...Italië, Bulgarije, Gronos of Spanje. Skip je winterdimp. Met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas.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 Krijg bij elke 15 euro aan boodschappen een kraskaart en kras altijd een gratis product. Dus wacht je nog op. Ga snel naar de AH-app en kras mee. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Neem de tijd voor.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 Hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij Aloe. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. Aloe, groei door. Deze week bij Dekamarkt. Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Het is nu al zomersale bij Toei. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want met Toei heb je meer opties. En dus meer keuze binnen ieder budget. Nu ook Griekenland met zomerseelkorting. Ga naar toei.nl, de Toei-app of naar je reisadviseur. Toei. Live happy. 18 plus speelbunds. Ja. ja? Serieus? 67, oh. oh, wat een geld! 18.000. Tot we. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.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 Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je talen echt per streep. 5-3-8, Lindo Duval. Kan ik je 5-8-werkdag een beetje blij maken? Voor Joalipa en Mal Smit, ik denk het wel. 5-3-8, if you wanna dance, take my hand, take my hand.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 Fighting. Laten we even om de beroepenjacht gaan spelen. De 538, beroepenjacht. Daarvoor gaan we richting Beek en Donk, daar zit Kimberly. Goedemiddag. Goedemiddag. Je werkt in de kinderopvang, maar nu even pauze gelukkig voor jou. Ja, nu even pauze. Ja. Wat is er vandaag gebeurd wat je niet had verwacht op de kinderopvang? Uh, ja, nog niet echt iets. We hebben lekker op de springtussen gespeeld. maar. Oh, ja. Gelukkig. Nog geen uh, uh, sneeze in de knie of uh, weet ik wat allemaal wat overgeven. Nee, gelukkig niet. Nee. <laughs> Kimberly, we gaan de vijfde jacht beroepenjacht doen. Kijken of jij kan achterhalen wat het beroep is van onze mystery medewerker. Daarvoor mag je uh, drie vragen gaan stellen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. En daarna mag je een poging gaan doen om het beroep te raden. Daar gaan we. Vraag 1. Zeg het maar Kimberly, vraag 1. draag je beroepskleding. Goeie vraag wel. Nee. Geen beroepskleding, oké, okay, weten we vraag dat ook. Vraag 2. Nee. Um, heb je een contactberoep? Een contactberoep? Heb je een contactberoep? Ja. Ja, dat is een goeie vraag. Drie. Heb je onregelmatige werktijden? Nee, nee, meestal niet. Meest, meestal niet. Oh. Ja, meestal niet. Oké, okay, oké. Okay. Kunnen we hier iets mee, Kimberly? Zou je nu kunnen raden wat het beroep is van de Mystery Medewerker? Ja, ik heb wel een idee. Nou, zeg het maar. Ik denk een huisarts. Een huisarts? Bent u huisarts? Bent u huisarts, meneer? Helder niet. Nee, toch? Ik ben Thomas uit Zwolle en mijn beroep is huisarts. Ja! 200 euro win je Kimberly. Yeah. Dat is lekker zeg. Nou dan kan je de kinderen wel trakteren op een ijsje denk ik. Wel. Ja dan ja. gaan we vanmiddag de kinderen trakteren op een ijsje. Kimberly gefeliciteerd en uh, uh, veel werkplezier daar in Beek en Donk vanmiddag nog. Dankjewel. Dag hoor. Hoi. De 538. Beroepen jacht. Zo snel kan het gaan hè. Nieuwe de vijfde beroepenjacht, Nieuw beroep, nieuwe pot met geld. Vanmiddag bij collega Mark kan jij gaan achterhalen wat het beroep is van die Mystery Medewerker. 5, 3, 8. Gisteren zag ik hier Fleming met een oranje kleedje onder zijn arm lopen. En ik vroeg hem wat ga je ermee doen. Hij gaat vast even neerleggen op het podium van Koningsdag. daar voor 5, jaar. Hij is er ook bij, Fleming. Ja, je hoort hem niet met zijn nieuws. Hè? Niet nodig. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek.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 Man is depressie, oh man, yeah. Een stuk of uh, drie, vier, zeker al. Het schijnt dat ze alweer zwanger is. Dus. Als ze zo doorgaat, als ze, als ze dan uh, kerst viert op haar thuiseiland Barbados. dan is ze speelgoedwinkel gewoon in één keer uitverkocht volgen. Alles leeg, wel. Esther, zo meteen met het nieuws. Nog steeds woningtekort in Nederland. Ja, ook voor studenten. Maar er is een groep die daar nu een oplossing voor heeft. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel?